Het is drie uur, Jeroen aan bij het NOS-journaal. In het oosten van China zijn ruim 400.000 mensen geëvacueerd... in verband met een naderende orkaan. Meer dan 65.000 vissersboten zijn het voorzorg naar een haven of veiliger gebied gevaren. De tropische storm Fito gaat naar verwachting maandag aan land. Meteorologen voorspellen dat hij de komende drie dagen... zware regenval zal veroorzaken in het gebied. In sommige streken kan 250 mm vallen.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 Tijdens een show met monster trucks in Mexico zijn 13 doden gevallen toen een van de enorme voertuigen op het publiek inreed. Negen toeschouwers waren op slag dood, via anderen overleden, overleden korte tijd later. Ook vierden er tientallen gewonden. De bestuurder van de monster truck verloor de controle over het voertuig nadat hij als stunt over een paar autowrakken was gereden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Dan wordt het een graad of 16. Er staat maar weinig wind. In de avond en nacht kan plaatselijk weer mist ontstaan. Het komt landinwaarts af tot onder de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie met file op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij Muiden staat 4 kilometer. En op de A7 Horen Amsterdam met knooppunt Zaandam 4. Dat komt door werkzaamheden op de A8. A9 Amstelveen Diemen voor het knooppunt Diemen 3 kilometer. En de A27 bij Utrecht richting Gorkum voor het knooppunt Lunetten 3. A58, Eindhoven-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Moergestel en Goorlen staat 8 kilometer. Alleen de linkerrijstrook is open. En op de A58 verder in de richting van Vlissingen zijn werkzaamheden. Tussen het knooppunt De Poel bij Goes en Heinkensand staat 2 kilometer. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht...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 Op Welkom tweede uur langs de lijn Ronald van der Geer. Jij kijkt naar Vitesse Feyenoord. Ja, heel fluitconcerten vanaf de tribune. Ondanks de 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Omdat Pelle geblesseerd op de grond ligt en Vitesse de bal niet uitschiet. Dat hoeft ook helemaal niet, want Vitesse gaat op goal schieten. Kazashvili schiet tegen Martens Indiaan. Maar Vitesse houdt de balbezit met Leerdamkov. Ibarra. staat komt vanaf de rechterkant en die, uh, die kijkt voor de verhoek. Bal gaat net over de goal van Mulder. Mulder die net ook al reddend moest optreden op een inzet van Kazashvili. Oftewel, Vitesse heeft best wat in de melk te brokkelen. Feyenoord in de counter op dit moment. Na 35 minuten staan de Rotterdammers met 2-0 voor... en Pelle is door zijn enkel gezakt. En ik denk dat dat op dit moment even het medisch probleem veroorzaakt. Groningen AZ 0-0, Frank Wielaert. Ja, nog steeds na dikke een half uur voetballen Groningen beter. Groningen krijgt kansen, AZ krijgt geen kansen... en Groningen verzuimt dus op voorsprong te komen... in het eerste dikke half uur. De ronde van Lombardije. Sebastian Timmerman. Die hele steile muur van Sormano hebben we inmiddels achter de rug. Betekent dat we in de laatste 82 kilometer van deze wedstrijd zitten... vooraan nog zo'n 20-25 man bij elkaar. De kopgroep die we hadden is teruggepakt. De grote namen hebben elkaar gevonden voorin zoals Valverde, zoals Rodriguez... zoals ook Robert Gesink rijdt goed attent mee. En op een seconde of 20 achter de eerste groep rijdt een groepje... met onder andere Ruby Costa de wereldkampioen... en met Laurens ten Damme en Tom Dumoulin. Twee hockeyteams tegen elkaar die allebei de aansluiting met de top niet willen verliezen. Rotterdam en Bloemendaal, Tim Steens. En ze zijn ook in evenwicht op dit moment, want het is 1-1 geworden. Het was Björn Kellerman, die een mooie voorzet van de Belgische international Jeffrey Thijs... keurig uh, tipte achter doelman Jaap Stokman. Dat was de 1-1. En zojuist de eerste strafcorner van de wedstrijd. Hij was voor Bloemendaal. En daar hebben ze natuurlijk Tom Boon voor, de Belgische strafcorner-specialist. Maar zijn push werd keihard, of hij pusht hem keihard op de paal... zodat die bal er niet in ging. En het dus 1-1 is na 20 minuten spelen in de eerste helft. En straks ook de wereldkampioenschappen turnen in Antwerpen... met Epke Zonderland vanmiddag 2. Twee keer een actie in twee toestelfinales. In dit uur begint de finale op Brug en in het komend uur de finale op Rek. the sound of your own 1972, de Eagles, take it easy. Het is de slotdag in Sportpaleis in Antwerpen... van de wereldkampioenschappen Turnen met de laatste toestelfinales. Edwin Cornelissen, goedemiddag. Goedemiddag. He. Voor Nederland gaat het straks gebeuren natuurlijk... met twee keer Epke Zonderland. Maar je hebt al een finale gezien, hè? We hebben al gekeken naar die finale van sprong bij de mannen. En ja, die kon je eigenlijk al vooraf uittekenen. Er is een Zuid-Koreaan, Jang Hak Seon heet hij. En daar staat geen maat op. Hij is al regerend wereldkampioen, was al olympisch kampioen. En deed het ook opnieuw in het Sportpaleis. Voor de tweede keer in zijn carrière dus wereldkampioen geworden. Met extreem moeilijke sprongen. Waarin hij salters en schroeven combineert. En dan ook nog eens goed op zijn voeten terechtkomt. Uh, extreem moeilijk. Met een uitgangswaarde van 6,4. Daarop staat hij letterlijk en figuurlijk op eenzame hoogte. Hij dus voor de tweede keer in zijn carrière Wereldkampioen, Terwijl hij ook al olympisch kampioen was als eerste Zuid-Koreaanse turner. Dus dat is, uh, dat is allemaal sportgeschiedenis voor uh, de Koreanen. Sportgeschiedenis voor Nederland moet inderdaad later in de middag komen met Epke Zonderland eerst op brug. We weten dat dat een goed toestel is, maar niet het perfecte toestel. Want dat is natuurlijk de rekstok. Wordt een hele fascinerende finale waarin we niet gaan kijken naar een heel breed veld. Want uh, de enige olympische finalisten in die rekstokfinale dat zijn Epke Zonderland en zijn rivaal Fabian Hamburgen. Dit keer staat er dan ook nog eens uh, Kohei Uchimu. Bij, de Japaner, hele goede rekstockturner, was er in Londen niet bij in de finale. Uh, tussen die drie zal het waarschijnlijk gaan, maar het zal uh, bloedstollend spannend gaan worden. En die eerste finale, zometeen van Zonderland, daar ging daar als achtste in. Heeft hij daar daadwerkelijk kans op een medaille, of zijn zijn uitgangswaarden daar al niet hoog genoeg voor? Ja, dat is een beetje het probleem bij de brugfinale. Uh, hij is ontzettend goed in het brugturnen. In die zin dat hij ontzettend zuiver kan turnen. Heel netjes, ziet er heel mooi uit die oefening. Alleen hij mist nog net één elementje om echt met de wereld tot mee te kunnen. Daar werkt hij wel hard aan, maar dat is nog niet goed genoeg om het ook daadwerkelijk op een WK te laten zien. Dat betekent dus dat hij een forse achterstand heeft in de uitgangswaarde. En dat zal hem normaal gesproken toch uh, ja, niet naar medailles gaan leiden in deze brugfinale. Je mag natuurlijk uh, zeggen, er kan van alles gebeuren in zo zo'n finale, maar dat ligt niet heel erg voor de hand... En de vraag is natuurlijk in hoeverre dat nou een ideale combinatie is om eerst een brugfinale te turnen en een half uurtje later weer een rekstokfinale met het oog op die rekstokfinale. Maar goed, daar gaat ze allebei doen in ieder geval. Gaat niet voor de medailles waarschijnlijk op brug. Doe ik dat zeker wel op rek. We horen je zo terug, Edwin Cornelis. Groningen AZ, daar staat het volgens mij nog 0-0, Frank. Ja, klopt Hugo. En het is echt ongelooflijk dat Groningen nog geen goal heeft gemaakt, want die hebben echt... Hele grote kansen gehad. Door Bottekin kreeg er eentje op aangeven van Kostic. En die Servier die vanaf de linkerkant in de aanval speelt. Die heeft een prima eerste helft achter de rug. Is nog niet helemaal klaar. Een minuutje mag hij nog dartelen daar aan die linkerkant. Maar Matthias Johansson die wordt links en rechts aan alle kanten voorbij gelopen. Door die Servier die de ene assist naar de andere geeft. En als hij die doet, dan doet Wijnaldum het wel. Alleen alle mensen die voor de goal staan maken het niet af. Daar gaat Wijnaldum weer opnieuw over links. Nu van de velden daarvoor. Zover komt die bal niet weg. Werkt door Ortiz. Die zijn verdediging maar een handje is komen helpen. Dat heeft AZ ook wel nodig. Want Groningen krijgt eigenlijk te veel kansen. AZ helemaal geen grip op deze wedstrijd. Erger zich kapot aan alles wat mislukt intussen. En dat is nogal wat in deze wedstrijd. Want AZ kan bepaald geen vuist maken. Eén schot van Elm gezien. Waarvan iedereen dacht misschien wordt dit wat. Van een medetje of twintig. Maar die ging hoog de tweede ring in. In de Euroborg. Dus dan maakte uiteindelijk toen die bal eenmaal los was van de voet van Elm. Zich helemaal niemand meer druk om. Sherry voor Groningen. Probeert een bal in één keer door te spelen op kost iets, Maar die stond net even te wachten op een balletje gewoon breed. Zodat hij zelf lekker kon gaan uh, rennen. En die bal wordt dus opgepikt door uh, Johansson. Esteban houdt de bal bij zich. Die denkt dus wij met 0, -0 de rust halen. Ben ik uh, gelukkig mens voorlopig. En dan kijken we in de tweede helft wel wat beter kunnen doen. Vooralsnog AZ door die uittrap van Esteban wel in balbezit. Daar gaat Martens. Probeert een steekpaas op uh, Johansson. Aaron Johansson in dit geval. Maar die komt niet aan. Eén minuut extra tijd krijgen we erbij vanaf nu. Dan staat Van de Velde buiten spel. Hij was uh, net uh, afgeremd. En Woutens zag die denkt, ik doe nog één pasje. Dat is precies genoeg. En dat klopt. Die twee uh, hebben overigens aardige duels. Vrije trap voor AZ dus. Omdat uh, Van der Velde buitenspel st buiten stond. Fysieke duels. Eén keer ging Van der Velde onderuit. Op zich onderuit. Omdat hij werd geduwd door Woutens in een sprintduel. En dat leverde uh, de Belg... De verdediger van AZ een gele kaart op Esteban. Intussen die vrije trap achteruit genomen door Gauweleeuw. Esteban in balbezit. Die houdt hem even bij zich. En uh, gooit hem dan de diepte in. Richting Aaron Johansson. Martens uh, verder op de doorgekopte bal vanaf de linkerkant. Johansson wil de combinatie aangaan. Dat uh, lukt uiteindelijk ook wel. En dus kan AZ in ieder geval op het middenveld eventjes doorvoetballen. Goedelje via Ortiz. Naar de rechterkant komen we nu bij uh, Mathias Johansson. Balbreed op Goedmondson. Niet gezien in deze eerste helft. Op uh, een uh, balcontact in de eerste twee minuten. Minuten na heeft hij absoluut nog geen rol kunnen spelen. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele aanval van AZ. Die nu wel een beetje dreigt te gaan lopen. Met een uh, Johansson die doorkomt. En Goodmanson, bal voorgegeven. Botekin wil hem wegwerken. Maar uh, eigenlijk legt hij hem verder bij de tweede paal. Daar pikt Martens op. Maar dan hoeft het allemaal niet meer. Die ene minuut extra tijd zit erop. Nijhuis fluit voor de rust. Nou, bij AZ zullen ze een kruisje slaan onderweg naar de kleedkamer. Dat ze de nul hebben gehouden tegen Groningen. Dat is echt een wonder. 0-0 dus. Vitesse Feyenoord, Ronald. Met Theo Jansen gaat schieten. Van een meter 25. Schot wordt geblokt door de Vrij. Feyenoord op een 2-0 voorsprong. Diezelfde de Vrij opende de score. Kort daarna Graziano Pelle. Eigenlijk is daarna Feyenoord wat gaan terugleunen. Heeft het initiatief gegund aan Vitesse dat heel veel balbezit heeft. Maar eigenlijk weinig echt uitgespeelde kansen creëert. uit dat vele balbezit. Een inzet van die misschien wel voor de meeste dreiging gezorgd. Door Mulder wat slordig verwerkt, eigenlijk naar de zijkant getikt. Toen die bal kwam vanaf de rechterkant. Maar gelukkig dan voor Feyenoord was alleen Stefan de Vrij meegelopen. En bijvoorbeeld geen havenaar Ibarra gezocht nu aan de rechterkant. Kan profiteren van een slippertje van Bruno Martensindy, Maar dan moet er hersteld worden en dat gebeurt uiteindelijk van Feyenoord. Welten kosten natuurlijk van een corner die genomen gaat worden in de eerste van twee extra minuten. Die scheidsrechter Pieter Vink volgens mij is die naam nog niet genoemd toegevoegd heeft aan de eerste 45. Dus krijgen we Theo Jansen achter een corner vanaf de rechterkant. En staat Van de Heijden natuurlijk te wijzen. Even wachten op Kasia, de centrale verdediger en aanvoerder die ook aansluit in het strafstopgebied voor Erwin Mulder. Waar het dus druk is in dat strafstopgebied. Jansen met de corner vanaf de rechterkant komt richting de penalty stip. Daar gaat Van de Heijden de lucht in, maar eigenlijk weer met zijn rug dan met zijn hoofd. Jomaat kan wegkoppen. Ibarra kan opvangen. Dat is misschien wel de gevaarlijkste man aan de zijde van uh, Vitesse. Maar die verspeelt nu de bal kinderlijk eenvoudig aan Ruud Vormer. Snel schakelen op Filena. Meest vooruitgeschoven man. Halfwege de helft van Vitesse. Boetius is komen helpen aan de rechterkant. Maar Boetius komt met een uh, voetbeweging. Niet langs Prupper. En uh, uh, Piazon is dat. En Piasson gaat uh, vervolgens aan de wandel aan uh, de linkerkant. Van de struik nog even onderuit. Onderuit uh, geduwd denk ik door... Uh, Boetius. En dus een uh, vrije trap nu uh, voor uh, Vitesse. Nog op uh, de helft van de Arnhemmers aan uh, de linkerkant. Ook Pia Son is uh, inmiddels naar de grond gegaan. En via de Feyenoorders is de bal over de zijlijn gegaan. Dat is het precieze verhaal. Veldhuizen nu naar Leerdam. Aan de rechterkant. Leerdam naar Cassia. Extra tijd uh, tikt weg. 2-0 dus voor Feyenoord als Van der Heijden de bal heeft. In de as van het veld nog een keer de diepte in. Maar te diep voor Ibarra. Weggekopt door Nelom. Opgevangen door Pelle. En Pelle nog een keer dan. Uh, Filena aan het werk gezet. Filena naar de rechterkant. Armenteros. Maar allemaal op Rotterdamse helft. Daar waar de Rotterdammers worden vastgezet. Door de Arnhem en uiteindelijk de foute paas op Prupper. Prupper Ibarra, maar het schot van Ibarra wordt onderweg weer aangeraakt. In dit geval door Bruno Martens Indië met een boogje. Uiteindelijk dus het eindstation. De handen van Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord. Dat is ook gelijk het laatste in de eerste helft. 18.200 mensen gaan iets leuks doen de komende 15 minuten. En napraten over Vitesse Feyenoord 0-2 ruststand. Rust dan de eerste divisie, Excelsior Jong Ajax 1-0 en Achilles 29 Jong PSV 0-2. En in de derde divisie dus Vitesse Feyenoord 0-2 en FC Groningen AZ 0-0. Bijna rust, denk ik. Tim, bij Rotterdam tegen Bloemendaal, de hockeyers, dat zijn twee topploegen tegen elkaar. Is het ook een topper om naar te kijken? Ja, zeker. Het niveau is behoorlijk hoog, mag ik zeggen. Dat mag ook wel, er staan heel veel internationals op het veld. Vijf, vijf Nederlandse internationals bij Rotterdam en ook vijf bij Bloemendaal. En hebben we nog wat buitenlandse internationals lopen. Twee Belgen bij Bloemendaal en natuurlijk Sardar Singh, de Indiaanse international en een Belg bij Rotterdam. Terwijl Rotterdam nu in aanval gaat en de stand nog steeds 1-1 is. Nu een vrije slag voor Rotterdam in de buurt van de cirkel van Bloemendaal. Het wordt snel genomen door Seffi van As. Terug op Joost van den Berg, die weer op Sjoerd Gerritsen. En die wil de cirkel ingaan. Maar dat lukt niet. De paas is niet helemaal goed. Die gaat nu omhoog via de stik van Tim Jenniskens. En het is een vrije slag voor Rotterdam buiten de cirkel. En ik zei al, het is een, uh, ja, echt een topduel. Het was vorig seizoen de halve finale van de play-off. Toen won uh, Rotterdam in twee wedstrijden van Bloemendaal. En Rotterdam werd later, u weet het allemaal wel, uh, landskampioen voor het eerst in de geschiedenis van de club. Hier dus de landskampioen tegen de nummer 4 van vorig seizoen. Want Rotterdam uh, was landskampioen en Bloemendaal moest nog om de derde en vierde plaats spelen. En die verloren ze toen van Kampong. Vandaar dat Bloemendaal. Dit seizoen is uh, ja, geen EAL gaat spelen. Een Eurohockey League. En Rotterdam gaat het natuurlijk wel doen. En ook Kampong en uh, uh, Oranje Zwart gaan dat doen. Nu even kijken hoe lang we nog hebben. Nog twee minuten tot de rust. Nog steeds 1-1. vrije slag voor uh, Rotterdam. We nemen even deze aanval nog mee. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dan is het een vrije slag voor Bloemendaal. Blijft hier 1-1 met Vlak voor de Rust. I sure would like some sweet company And I'm leaving tomorrow De single uit Amerika, Anna Kendrick Cups. De ronde van Lombardije, Sebas, ik las dat um, Robert Geesink erg veel zin had in deze wedstrijd. Een speciaal heeft voorbereid, misschien wel speciaal heeft ingehouden op het WK. Uh, wanneer is het ideale moment voor hem om te gaan? Uh, nou, Dat komt misschien straks wel op de Madonna del Gisalo, want dat is een uh, monumentale klim dadelijk zeg maar aan het begin een beetje van de finale van deze ronde van Lombardije. Maar dan moet hij wel in de achtervolging gaan, Robert Geesink op vijf sterke renners die ontsnapt zijn. Uh, in de afdaling van die hele steile muur van Sormano, 27 gaat het stelste gedeelte omhoog. En de afdaling was een gevaarlijke bedoeling, want de wegen liggen er nat bij, verraderlijk nat bij. Een paar flinke schuifpartijen, valpartijen gezien. En in die gevaarlijke afdaling, met behoorlijk wat haarspelbochten, zijn niet de minste weggereden. Het begon met met Alejandro Valverde en Nairo Quintana. Dat zijn ploeggenoten bij Mobistar. Valverde, vorige week derde op het WK. Quintana kennen we natuurlijk uit de Tour de France. Bergkoning en tweede daar in het eindklassement. Daar kwam als eerste naartoe Enrico Gasparotto, de Italiaan. Voor, vorig jaar winnaar van de Amsterdam Gold Race. En zojuist hebben daar ook aangesloten de Italiaanse kampioen... Ivan Santaromita en uh, Gianpaolo Caruso. En dat is een Italiaan in Russische dienst. Vijf sterke renners. Drie Italianen dus een Spanjaard en een Colombiaan, met nog 64 kilometer vooruitgereden in deze koers. En daarachter dus de groep waar Robert Geesink in ieder geval in zit, en waar Robert Geesink ook inmiddels een ploeggenoot uh, heeft zien terugkeren. Want het is niet Robert Geesink die op dit moment in de achtervolging gaat als Thomas Verclaire, een van de renners is, die uh, de tegenaanval inzet, samen met Christian Durasek En dan uh, springt er een belkin coureur mee, maar dat is nog niet Geesink. Geesink die rijdt ietsje verder, heeft ook nog het zwarte regenjasje aan in het lang eerste deel van het peloton. Zo'n 30 renners zijn dat bij elkaar. En die 30 renners rijden op zo'n halve minuut achter de vijf koplopers. werden Quintana, Santa Romita, Gasparotto en Caruso... die als ze dadelijk beneden zijn, echt beneden zijn... naar de muur van Sormano, een kilometer of 7, 8 vlak hebben. En dan beginnen we aan de voorlaatste klim. De klim dus naar Madonna del Gisallo. En daar zal de tegenaanval moeten komen, de reactie moeten komen uit die groep van 30 man op de vijf koplopers die we op dit moment hebben. Het is rust bij de hockeyers van Rotterdam in Bloemendaal. Het staat daar 1-1. Ajax won vandaag met 3-0 van FC Utrecht door doelpunten van Serrero, Klaassen en Hoessen. De afgelopen zes competitiewedstrijden tegen FC Utrecht wist Ajax niet te winnen. Maar vandaag dus wel Jeroen Elsoff met Ajax-coach Frank de Boer. Zo, eindelijk van dat spookverhaal FC Utrecht af, of niet? Ja, nou ja, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik ben meer gewoon met uh, ons spel bezig en uh, hoe we een tegenstander kunnen bestrijden. Je weet dat uh, Utrecht met een uh, 4-4-2, dan weer met een Ruit, dan weer met een vlak middenveld, gewoon soms lastig te bestrijden is. En dan moet je geduld hebben. Uiteindelijk hebben we dat gedaan, denk ik, uh, na 25 minuten. Uh, daarvoor uh, ja, kregen we een paar keer de deksel op ons neus uh, door slecht uh, slechte keuzes te maken of een duel niet te winnen die je op dat moment moet winnen. Toen uh, had Utrecht natuurlijk na twee minuten al kunnen scoren met uh, Cedric van der Gun. En daarna waren er nog een paar ja, overhachelijke momenten dat ze aan, uh, aan hun rechterkant een paar keer doorkwamen. En ja, niet de juiste volg hadden wat wel eventueel gevaarlijk kon zijn. En eigenlijk na 25 minuten hadden we dat onder controle en waren we zuiniger op de bal. En verloren we pas de bal zeg maar, in, in de 16 meter eigenlijk. En ja, dan heb je continu de druk op hun En dat, dat hebben we de tweede helft eigenlijk hetzelfde gedaan. En dan kom je eigenlijk niet meer in dat probleem. Ja, ben, ben je uh, enigszins geschrokken van dat, van dat eerste kwartier... waarin uh, ja, jullie verdediging vooral veel moeite had met die, met die diepgaande mensen? Ja, nou ja, of uh, geschrokken. In uh, eerste instantie, uh, van dat je knullig balverlies uh, leidt. Of een duel, zeg maar. Een keer met Klaassen, volgens mij met Marquiet. Dat hij hem zomaar uh, uh, heel makkelijk laat uitspelen. Nou, dan wordt het 3-2 uh, daar uh, in het centrum. Ja, dat mag niet gebeuren op dit niveau. En dan uh, kun je tegen een ploeg die heel goed in omschakelen is. Met uh, een torenstad die er overheen. Normaal speelt Jansen daar ook. Die daar ook natuurlijk een specialist in. Met spitsen zoals Van der Gun en, uh, en de Ridder. Die uh, ja, direct de diepte zoeken. Ja, dan word je kwetsbaar als, uh, als verdediging. En dus niet echt geschrokken. Maar uh, in eerste instantie baarde we wel zorg. Omdat er uh, drie, vier momenten waren dat het gebeurde. En gelukkig hebben ze dat goed opgepakt. En krijg je eigenlijk, daarna is het helemaal niet meer voorgekomen. Hoe sluit je deze veelbesproken week nu af? Nee, ik denk heel goed. Het is belangrijk natuurlijk, je krijgt nu de interlandperiode, dat je over twee weken speelt pas weer. Ja, dan is het natuurlijk een heerlijk gevoel dat jongens kunnen afreizen met een heerlijk gevoel. En wij natuurlijk ook als staf zijn er, maar dat je ook terugkomt en dat je denkt, oh shit, ja, nu moeten we weer bij Ajax gaan spelen. Omdat we, ja, we zijn nog niet in de vorm en we zijn in een stijgende lijn, we zijn er nog lang niet, dat weten we allemaal met z'n allen. Maar het is toch wel lekker als je twee weken rust hebt, dat je met een gerust gevoel ja, verder kan kijken. Verslaggever Jeroen Elshoff liep ook nog eventjes door naar de verliezende trainer Jan Wouters. Wat spookte nu het meest uh, na deze wedstrijd door je hoofd? Ja, eigenlijk dat je uh, zeker de eerste helft een prima wedstrijd speelt. Uh, dat je jezelf niet beloont. Uh, dat je toch goed voor de dag komt en, en, en dan toch verliest eigenlijk hetzelfde te halen als tegen Feyenoord. Waar zit je dan het meest mee als het gaat om de eerste helft? Het feit dat jullie uh, nou, kansen onbenut laten of het feit dat je niet voor de eerste keer dit uh, seizoen op een achterstand komt... doordat ze achterin eigenlijk niet goed opletten? Ja, beide. Hè? Het is net zo belangrijk. Uh, als je uh, voorin de kansen krijgt, ja, dan moet je ook scherp zijn om die te benutten. Uh, maar dan uh, valt het tegendoe wel wel heel knullig. is een misverstand uh, van twee spelers van ons op het middenveld die, die om de bal knokken. Ja, dan, ik, ik denk dat, uh, dat Robin twijfelt en, en Timothy die, die verwerkt hem helemaal verkeerd. Ja, dat is wel een doel het weggeven en dan vlak voor rust is dat wel een behoorlijke tik. Zit er in een van die twee feiten die we aanstippen, hè? Want, want jullie scoren uit niet heel makkelijk. En jullie krijgen dus ook wel uh, vaker tegendoepen op deze manier tegen. Uh, een, een structureel pro probleem voor jou in? Nou ja, euh, nee niet zozeer. Als je geen kansen creëert is dat wel een, een probleem. Maar we creëren ze en, en dan aan het einde uh, in de 16 meter komt het erop aan hoe scherp je bent. Uh, en en dat, dat lukt de ene keer wel en, en de andere keer niet. Maar ja, de, de foutjes die, die, uh, die je maakt, de, de makkelijke fouten waarin je goals weggeeft, ja, dat vind ik wel een, een, een, een probleem. Ja, maar... Ja, het lijkt me zo dat het jou uh, misschien wel meer dwars zit dan een ander... want je bent er wel een van uh, in je eigen carrière van uh, de beuker in... en op zo'n moment uh, laat je je door niemand wegzetten. Nou gebeurt dat vaker met onder andere de Rijk. Uh, hoe pak je dat als trainer aan? Praten of uh, situaties naar voren halen? Kan, kan je daar een kijkje in geven? Ja, door uh, alle drie dingen die je aangeeft. Door uh, op wijze uh, laten zien... Ja, en uh, erover praten. Dat zijn dingen en dan hoop je dat het verbetert. Wat is dan het, het, de repliek die je krijgt? Nee, in dit geval denk ik uh, dat het klopt. Uh, beelden liegen vaak niet. Dus wat dat betreft kunnen wij wel iets medogelozer verdedigen. Dat zei Jan Wouters die met zijn ploeg FC Utrecht met 3-0 verloor vanmiddag in de Arena. Dit is Radio 1. Het is bijna half vier, Jeroen gemaakt. In Haarlem hebben zes mannen gisteravond een vrouw zwaar mishandeld. De vrouw van 20 jaar uit Heimuiden werd na een discussie in een bus... buiten op straat tegen de grond geschopt. En daarna bleven de mannen nog tegen haar aantrappen. De politie zoekt getuigen van de mishandeling. In het oosten van China zijn ruim 400.000 mensen geëvacueerd... in verband met een naderende orkaan. Meer dan 65.000 vissersboten zijn uit voorzorg... naar een haven of veiliger gebied gevaren. De tropische storm Fito gaat naar verwachting maandag aan land.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 Radio 1. NOS langs de lijn. Groningen AZ. Statistieken liegen eigenlijk best vaak. Maar uh, ja, Groningen ver verliest vaak van uh, AZ als dat uh, in het verleden. Uh, dat zit er vandaag niet in, hè? Nou, waarom niet? Ik bedoel, het is nog 0-0. Nou, ze dat waren is, dominant. Uh, dat is niet de verdienste van AZ. <laughs> maar uh, ja, voorlopig kunnen ze hem in ieder geval nog winnen. En ze hoeven hem nog niet te verliezen, al had dat uh, makkelijk gekund. Want Groningen heeft voorrest echt zes kansen gehad... waaruit het een doelpunt had kunnen maken. En daar zaten er een aantal bij waarvan er eigenlijk eentje had ingemoeten. Een stuk of drie... Zeg maar, nou dat is Groningen niet gelukt. Het mist natuurlijk een echte spits van de velden, loopt daar in de spits. Af en toe afwisselend met Adorjan. En, uh, ja, hij en de Hongaar missen allebei de grote kansen voor de ploeg. Terwijl Sivkovic, hij is pas 17 natuurlijk, gewoon op de bank zit. Maar ja, ik heb toch in de rust gedacht. Als hij daar nou had gestaan, dat is nou een echt afmakertje. Dan uh, had Groningen waarschijnlijk wel voorgestaan. Maar ja, dat is allemaal als. Voorlopig staan gewoon dezelfde 22 spelers weer op het veld. Aan het begin van de tweede helft. En kan uh, AZ behouden ze een uh, goed begin van de wedstrijd. En niet meer terugkijken op een uh, slechte... Uh... Uh, eerste helft. Ze kunnen gewoon beter dan wat ze hebben laten zien. Martens nu centraal. En uh, zoeken naar wat ruimte om te schieten misschien wel. Maar hij komt uh, bottekin tegen. Dat is uh, in eerste instantie uh, lastig genoeg. In tweede instantie wordt daar geholpen door Magnasco. De linksback. En dan kan Groningen weer komen. Goeie bal van uh, uh, Botekin op Kostic. De man die in de eerste helft steeds voor Groningen alles openbrak. Nu komt hij naar binnen toe. Omdat hij nog geen ondersteuning heeft uh, voor de goal. Gaat hij alsnog buitenom. Dan is Van der Velden voor de goal bij de tweede paal. Zover komt die bal niet. Esteban moet voor de zekerheid nog even een handje uitsteken voor het geval die bal sneller daalt dan hij had gedacht. Dat is niet het geval. De bal landt op het dak van de goal. En daar moet hij nou net niet landen als het om kost iets gaat. Beginfase tweede helft Groningen opnieuw. Het meest dreigend, ook nu net als in de eerste helft. 0-0 nog. Er is nog uh, geen teken van leven vanuit Arnhem. Dus ik denk dat we maar eens een plaatje gaan instarten. En wat voor een... Buffalo Soldier van de enige echte koning van de reggae, Bob Marley en de Whalers. Hij rolt in Arnhem, Ronald van der Geer. Op bijna 2,5 minuut. We hebben zelfs al een uh, schot gezien van uh, Kakuta richting de goal van Erwin Mulder. Feyenoord staan er altijd met 2-0 voor. Kun je uit concluderen dat Kakuta dus niet raakschoot. En de naam Kakuta is nieuw. Hij is uh, gekomen in het elftal van uh, Theo Bos. Of uh, voor, van Theo Bos, ja daar we het over. Van Peter Bos voor uh, Kazashvili. Overigens uh, over die uh, Theo Bos, de overleden trainer, uh, had gisteren 48 jaar geworden. En vandaag wordt er een boek uh, gepresenteerd. Geschreven hier in Arnhem over zijn leven. En dat boek stond hier centraal vandaag voorafgaand aan deze wedstrijd. Marcel van Roosmalen. Heeft dat boek geschreven. Erwin Mulder met een uh, lange bal. Komt terecht uh, bijna op het hoofd uh, van Vilena, Wordt weggekopt door Jans, Maar Feyenoord houdt wel balbezit. Feyenoord dat dus om een 2-0 voorsprong staat. De doelpunten van de Vrij en van Pelle. En nu via Klaasie probeert Boetius weg te sturen. Aan de rechterkant. Maar daar waar uh, Klaasie dacht de buitenkant. Dacht Boetius de binnenkant. Ja, dan heb je dus uh, een misverstand. En gaat de bal over de zijlijn. En heeft uh, Vitesse uh, dat uh, eigenlijk helemaal niet zo onaardig speelt. Maar gewoon uh, wat stordig is in de afronding. En eigenlijk vaak al in de fase van de eindpaas uh, het niet goed doet. Dat Vitesse heeft uh, weer de bal probeert. Uh, ja, wie te bereiken eigenlijk? Gaat langs Prupper weer terug naar Cassia, de centrale verdediger. Samen daar met Van der Heijden. Prupper in de middencirkel. Maar die wacht al lang. Maar dan wordt er wel goed weggedraaid door Piasson. Piasson geeft de bal aan Havenaar. Rand strafschopgebied in G. Bruno Martens-Indi. En dan Feyenoord daar op snelheid uit met Boetius. En. Met aan de rechterkant nu staan we wel Armenteros. Armenteros met nog altijd de bal aan de voet. Armenteros komt naar binnen. Armenteros schiet en dat schot wordt aangeraakt. Corner voor Feyenoord. Maar we gaan naar Frank Wieler. 1-0 voor Groningen. Uit de standaard situatie van de velden trapt die bal. Met hetje op 5 van de achterlijn krijgt Groningen een vrije trap. De hele verdediging van AZ staat op het 5 meter lijntje. Voor de goal van Esteban. Daar valt die bal precies tussen. Op de paal Volgens mij gebeurt dat via Leeuw. leoné De bal wordt ingekopt. Via Botterin. En dan is het volgens mij Viergever die de bal als laatste raakt. En dus een eigen doelpunt maakt via de paal. Hij kan er niets aan doen. De verdediger van de AZ. Hij heeft daar zijn voet staan. Heeft hij hem daar niet staan. Dan staat de voet van Letcher daar kort achter. En dan maakt de verdediger van Groningen hem. Nu is het dus een eigen doelpunt. Viergever maakt hem. Groningen heeft die goal meer dan dik verdiend. En AZ eigenlijk ook. Dat moet dus nu eindelijk gaan voetballen. Maar dat lukt de hele middag al niet. Tegen Groningen de Euroborg. De goal van Viergever zet Groningen op 1-0 tegen AZ. In Antwerpen, bij de wereldkampioenschappen turnen, hebben de vrouwen er hun voorlaatste finale van dit toernooi op zitten. De toestelfinale op het onderdeel balk, altijd gevaarlijk, want je valt er zomaar vanaf. En Twee Cornelissen, hoeveel vrouwen bleven er staan van de acht? <laughs> er, zijn er, er zijn er twee vanaf gevallen in deze, in deze finale. Maar het was wel inderdaad een toestel wat aantoonde hoe moeilijk dat uh, eigenlijk is, dat balk uh, Om aan te geven, Jordadje, de Roemeense, werd eerste in de kwalificatie, maar kwam ten val in de finale. Mustafina, de Russin, werd achtste in de kwalificatie, maar won uiteindelijk de wereldtitel door het meest stabiel te turnen in deze finale. Wat nog verder opmerkelijk was aan die finale, was dat er twee, dat er twee keer een protest werd ingediend door de Amerikaanse vrouwen, uh, Kyla Ross en Simone Biles. En allebei de protesten die zijn toegewezen, omdat ze dus vonden dat ze ondergewaardeerd werden. En dat is maar heel goed dat ze dat gedaan hebben, want uiteindelijk stelden ze daarmee hun podiumplaatsen veilig. Mustafina daarom, de wereldkampioenen gevolgd door Kyla Ross die het zilver wint en Simone Biles met het brons. Nu komen de turnsters en de uh, de Turners van zojuist op de sprong naar de vloer om gehuldigd te worden. De medailleuitreiking. En daarna gaan we verder met De Brug. Het eerste toestel dus voor Epke Zonderland. De ruststanden in de mannen hoofdklasse Den Bos tegen Schaarweide. Hockey dus is 1-0. Kampong tegen Hurley staat op dit moment 2-0. Amsterdam, de koploper, houdt het voorlopig op een gelijk spel. Tegen Oranje-Zwart 2-2. Laren tegen mede koploper HGC is 0-2. HGC dus wel op de drie punten afstevend, Pinochet tegen Tilburg staat 3-0. En Rotterdam-Bloemendaal, dat hoorde we al eerder in deze uitzending: 1-1. En nu dus de tweede helft, Tim Steens. Zes minuten gespeeld, het is 2-1 geworden voor Rotterdam. Het was een soloactie van Timo Kranstauber. Lang geblesseerd geweest met een kruisbal Maar hij breekt de stand op 2-1. Hij pakte de bal op op de 23 meterlijn Ging alleen de cirkel binnen, kwam op de kop van de cirkel. En met een hard strakschot passeerde hij onze nationale doelman Jaap Stokman. En zo is het 2-1 voor Rotterdam. En ik wou net zeggen dat beide ploegen er niet zoveel mee opschieten met een gelijk spel. Want uh, ja, dan blijven ze allebei op 10 punten staan en daar hebben ze niet zoveel aan. Dus uh, vandaar, ik dacht van nou, misschien dat een van die twee een beetje gas gaat geven. Nou, dat was in dit geval Rotterdam. Komt goed in de cirkel. Ik zei het al, Timo Kranstauber. Hij scoorde en brengt Rotterdam aan de leiding. Sebastian Timmerman, de laatste keer dat we jou hoorden bij de ronde van Lombardij... hadden we vijf koplopers. Hebben die het volgehouden? Nee, die zitten allemaal in de achtervolgende groep. Op dit moment groep van zo'n 25 renners. Die jacht maakt op één koploper. Thomas Leclerc, de Fransman. In dat donkergroene shirt van Europcar, Sprong in een enorme noodgang. Op een gegeven moment na die groep van vijf toe. De groep met dus Valverde en Quintana onder andere. Je zag Valverde kijken naar links. Huh, waar komt die nou in één keer vandaan? En vervolgens bleven die andere vijf eigenlijk een beetje naar elkaar kijken. En zette Leclerc nog eens een keertje aan. Richting de Madonna del G's. Die andere vijf inmiddels teruggepakt door dus dat achtervolgende peloton. En dus rijdt Verclair daar nog vooruit. En dat doet hij al met 1 minuut en 32 seconden uh, voorsprong op dat peloton. Waar het uh, de ploeggenoten uh, zijn van Alberto Contador. Die het tempo op dit moment maken, de Saxo -Bank ploeg, Tezamen met ploeggenoten van Joaquin Rodriguez. Waar ik in ieder geval ook Robert Geesink nog heb zien zitten. Met zijn ploeggenoten Laurens Stendam en Tom Slachter. En ook Tom Dumoulin, de jonge Nederlander van Argos Chimane is teruggekeerd. En die heeft ook nog een belangrijke ploeggenoot aan mee. Namelijk het Franse talent Warren Barguil. Die al twee etappes won in de, de jongste ronde van Spanje. Dus dat is ook nog wel iemand om in de gaten te houden. En ook de wereldkampioen trouwens is weer teruggekeerd in die groep. Dat is uh, Rui Costa. Maar meer dan anderhalve minuut rijden ze dus achter Thomas Verclaire aan. Verclaire ondertussen begonnen aan de Madonna del Gisalo. Een hele beroemde klim daar in het noorden van Italië. Rondom het uh, Como meer. Hij puft. Hij steunt. De bekende tafereelen als je Thomas Vuclair ziet rijden... hij lacht de tanden bloot van de pijn het shirt wagenwijd open... ondanks het feit dat het niet super warm is... en dat het nat is uh, in het noorden van Italië. En hij heeft dus 1 minuut en 32 seconden voorsprong op de groep daarachter. Laat ik het maar de groep Robert Geesink noemen. Frank Wielard. Johan berg die denkt, nou ja, weet je wat, ik leg hem anders gewoon met mijn binnenkant van mijn linkervoet bij de tweede paal neer. Misschien verras ik wel iemand in. Inderdaad, Pizot staat aan de grond genageld en een zet maakt uit het niets. 1-1 tegen Groningen. Vaak geroemd Nederlands bandje, maar de echte grote hit die komt maar niet. Ook weer niet met deze single. Rigby was dat met Leider. Frank Wielard, Groningen AZ, 1-1. Ja, een uur gevoetbal en de wekker lijkt gegaan in Alkmaar. Want ze zijn begonnen met voetballen en dat werd de hoogtijd... En dat levert meteen de 1-1 op, kort nadat de 1-0 werd gemaakt. Op dat moment eh, dik verdiend voor Groningen, dat al de nodige kans om zeep had geholpen. Met name voor rust. Na rust waren dat er nog niet zo gek veel geweest. Maar eh, bij eh, AZ, onmiddellijk na die goal, de openingsgoal, eigen doelpunt van eh, Viergever. Eh, meer balbezit, meer tempo, meer dreiging naar voren. En Goodmanson, die eigenlijk gewoon een paas wilde geven op Aaron Johansson. Maar die kwam er niet aan. En de verdedigers van Groningen kwamen er ook niet aan. En Bizot stond erop te wachten tot dat wel. Gebeurde. En dus stond hij aan de verkeerde kant van de goal. En viel die bal zomaar plomp verloren bij de tweede paal binnen. Dat uh, komt AZ goed uit. Wel meer ruimte voor Groningen nu. Omdat AZ toch ook is gaan voetballen. De voorzet van Magnasco wordt opgevangen door Esteban. En uh, dat betekent in ieder geval dat we een wat opener wedstrijd gaan krijgen. Nu die goals uh, zijn gevallen. En AZ uh, ook wat meer overtuigd is van het feit dat als het aan de bal is. Dat het dan ook wel iets zou kunnen gaan doen. Maar het gekke is dat ze dus scoren zonder een kans te hebben gekregen. Want ja, dat schot... ...van uh, Gudmosson was eigenlijk gewoon een voorzet. Daar komt Groningen op het middenveld via Hiarie. Kijkend naar de rechterkant, daar waar Manjasko dan moet komen. Die Chileen die de bal breed legt. Naar Kieftebelt, Botteguin op de helft van uh, AZ gekomen. Dat, uh, de ploeg uit Alkmaar nu massaal teruggetrokken richting uh, Eigen 16. Daar blijft het ongeveer ook allemaal staan. Dus daar wordt de ruimte wat kleiner voor Groningen om in te voetballen. Wijnaldum moet dan ook achteruit opnieuw naar Botteguin. Die heeft uh, ruimte op het middenveld om te gaan lopen. Schiet de bal dan tegen Goedelia. aan. Dan kan AZ omschakelen via Aron Jones. Martens wil de bal wel hebben. Die krijgt hem niet. Ortiz krijgt hem. Nee, overtoom. De invaller is dat die uh, hem krijgt op de, de middenstip zo'n beetje en via de rechterkant kan AZ dan doorvoetballen. Aaron Johansson voorgeven, Martens voorbeweging maken, Johansson houdt de bal bij zich, staat tussen drie Groningers en komt daar niet tussenuit. en de bal wel in het voordeel van Groningen kost iets in gespeeld, die krijgt houdt nou de bal eens een keer niet vast, dus kan AZ alsnog door op de helft van uh, Groningen en uh, Overtoom, Overtoom even zoeken naar uh, de man die vrij staat, die vindt hij eigenlijk niet, maar uiteindelijk vindt hij hem dan toch. Dat is wel knap. Aaron Johansson aan de rechterkant. Bal voorgegeven, botteking komt weg zonder dat er een aanzetter in de buurt is bij hem. Die stonden allemaal achter hem, een stuk of drie. En nou Groningen op de counter. Over de rechterkant kost iets en die kan een heerlijke bal neerleggen bij Van der Velde. Die staat even alleen, wacht op medestanders. Die vindt hij in Adorjan, die loopt zich vast. Uiteindelijk op gouden leeuw. En zo komt AZ goed weg. Ja, er gebeurt in ieder geval weer wat. Je hebt het gevoel dat het een wedstrijd is geworden. En niet een eenzijdig dingetje. En wachten op de goal van Groningen. Dat is wel gebeurd. Maar de goal van AZ is ook gevallen. We zijn begonnen. 63 minuten onderweg. 1-1 in de Euroborg. Rotterdam Bloemendaal. Tim Steens. Ik ben bang dat Bloemendaal gaat afhaken in de kopgroep, want het staat inmiddels 3-1 voor Rotterdam. Het was een paar minuten geleden een uitstekende aanvallende actie van linkervleugelverdediger Olivier Polkamp van Rotterdam. En iedereen weet het, hij is heel aanvallend ingesteld. En ook dit keer kwam hij heel ver en zijn bal kwam terecht bij Timo Krantstauber, die ging goed de cirkel binnen... Oog in oog met Jaap Stokman. Passeerde hij hem heel clean onder hem door. En dat betekent de 3-1 het tweede doelpunt van Timo Kranstauber. Met nog 20 minuten te spelen is het... Uh, ja, denk ik dat Rotterdam deze wedstrijd gaat winnen. Vitesse Feyenoord 0-2. Ronald van de Geer, heb jij dat spandoek zien hangen? KNVB, waar dat voor staat? Ja, kan niet veldkeuren, bond, Competitievervalsing. Dure dat, punten, hè, uh, waren zo... dat. Dure punten en onnodige punten. En natuurlijk wordt hier direct naar het veld gewezen En dat is ook, ook wel terecht. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, Vitesse heeft ook in die wedstrijd de mogelijkheden wel gehad. Maar dat er op dat veld in Den Haag, hebben we het dan over afgelopen woensdag toen er met 2-1 werd verloren... Ja, dat daar niet gevoetbald had kunnen worden. En dat Vitesse natuurlijk niet het eigen spel heeft kunnen spelen. Dat mogen duidelijk zijn. En dat dat een, een hele dure wedstrijd is geweest. Dat blijkt vandaag eens te meer. Want, nou goed, Vitesse staat op 2-0 achterstand Maar tegen Feyenoord in eigen huis. Maar probeert wel om uh, dichterbij te komen. Ik moet eerlijk zeggen, Erwin Mulder. Is een lelijke staande weg tot nu toe voor uh, de Arnhemmers. Eerst op een inzet van uh, Kakuta. was niet uh, helemaal een redding. Waarmee hij de schoonheidsprijs verdiende. Maar goed, de bal ging er niet in. En uh, zojuist op een uh, corner van Pia Son. Die door uh, Leerdam van Dichtbij werd ingekopt. Reageerde hij wel katachtig. En uh, tikte hij de bal over de lat heen. Nu hoefde hij niet in actie te komen. Op een uh, schot van Ibarra. Dat hij in de korte hoek belandt. En waar uh, Mulder dus slechts naar kan kijken. Wat voor hem rest. Is dan de doeltrap. Maar daar heeft Feyenoord aan kansen en ook van niets meer tegenover kunnen zetten. Dus je zou kunnen zeggen dat Vitesse heel druk bezig is om in elk geval de aansluitingstreffer te creëren. Misschien wel te maken. En er dan, ja, dan kan er nog wel een aardige slotfase van het duel ontstaan. En het publiek denkt dan inderdaad nog even aan die wedstrijd van woensdag. De compositie lag daar eigenlijk voor het grijpen. Maar die heeft het elftal van Bos dus laten liggen. Nou ja, mede dus door dat veld. Balbezit voor Stefan de Vrij. Opgejaagd door Havenaar gaat de Vrij dan zijn eerste slippertje maken van deze wedstrijd. Ja, daar lijkt het op, maar uiteindelijk komt de bal wel bij Erwin Mulder via de Japans-Nederlandse spits. Dus uh, het loopt allemaal met een sisser af. Na 63 minuten Feyenoord 2, Vitesse 0. In the breeze, But we were skimming stones out across the stream. You had a lazy style and a carefree smile. You were a breathless beauty to behold, the sweetest sight. My. Just drift away And you may be just a memory But you're shining like a distant star Dit zijn niet de Eagles. Dit is John Allen down by the river. Wie kan er nog mee en wie haakt af in de ronde van Lombardije, Sebas? Er raken er een heleboel af op dit moment. En niet minste Contador bijvoorbeeld hebben we zien los. Damiano Cunego, de drievoudig oud-winnaar van IL Lombardia, is er niet meer bij. Philippe Gilbert is gelost. Matti Brescio, ploeggenoot van Alberto Contador. En een man met een sterke sprint in de benen na een koers als deze. Moet inmiddels ook het uh, peloton de groep favorieten laten gaan op de Madonna del Gizalo. Die mythische berg in het noorden van Italië waar Thomas Verclair nog altijd alleen 2,5 minuut voorsprong verdedigt op die groep met de favorieten waar dus nu uh, behoorlijk grote namen als rijpe appelen uit uh, wegvallen in de regen. Het regent weer harder in, uh, op die klim naar Madonna del G. Saloma Thomas Vuckler. Dus de eenzame koploper. 2,5 minuut voorsprong op de groep met Robert Geesing. Rotterdam Bloemendaal, is het weer spannend Tim of beslist? Nee, het is beslist denk ik Henry, euh, want het is 4-1 geworden. Hoewel op dit moment zijn scheidsrechter Boksma en Liefde even in een uh, conclaaf. Want er is geprotesteerd van uh, Wouter Jolie. Van de aanvoerder van Bloemendaal tegen het doelpunt van Björn Kellerman. Want hij was het die de stand op 4-1 brengt. Maar volgens mij zijn de scheidsrechters eruit. Tim Jennisjes produceert ook nog wat bij scheidsrechter Boksma. Maar nee hoor, liefde wijst naar het midden. En dat betekent dat het 4-1 is. In de... Frank. 2-1 voor Groningen. Hij staat er net in. Hij is 17 jaar jong in de punt van de aanval. Zivkovic maakt de 2-1 voor Groningen. Hij... Uh... Ja, hij loopt bijna, Het is niet helemaal waar, maar bijna een, een streep van de zijlijn door richting de tweede paal. Jij had het en, voorspeld. Uh, van de Velde is degene die uh, daar uh, de voorzet geeft. Sivkovic, 2-1 voor Groningen, TGZ. Tussenstand de eerste divisie. Ja. Excelsior, Jong Ajax, 2-1. Achilles, 29. Jong PSV, 0-2. En in de divisie, Vitesse Feyenoord, 0-2. Tot zo. En okay. Hey, Sam, goedemorgen. Het Wilhelmina kinderziekenhuis bestaat dit jaar 125 jaar. Hoe is het met Sam? Uh, ja, dat ja. gaat. Okay. Mooie aanleiding om te gaan kijken hoe het toegaat... in dit oudste kinderziekenhuis van Nederland. Ja, Daar moet even tekenen leven geven. En dan mag u daarna weer snel verder knapen. Programmamaker Rik Stergerda bracht een etmaal door op afdeling Kikker.